Uur, Juri met het NOS-journaal. OVIP reageert verbijsterd op de harde bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. De organisatie wijst erop dat het niet blijft bij de 1 miljard euro die wordt genoemd in het regeerakkoord. Het interstedelijk studentenoverleg vindt dat de studenten er slecht afkomen. Zo verdwijnen de studiefinanciering, de zorgtoeslag en de OV-kaart voor studenten. Met al die bezuinigingsmaatregelen wordt het voor een afgestudeerde met een gemiddelde schuld van 30.000 euro onmogelijk om een hypotheek te krijgen, zegt het ISO. Het nieuwe kabinet van VVD en PVDA wil in totaal 16 miljard euro bezuinigen en hervormen. Er is met droevenis gereageerd op het plotselinge overlijden van schrijver Bern Leff. Veel mensen noemen hersenschimmen een boek dat veel indruk heeft gemaakt.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 En in 1994 kreeg hij voor zijn poëzie de PC-hoofdprijs. Bernleff is 75 jaar geworden. Voor de kust van North Carolina is het schip de Bounty gezonken. Volgens de Amerikaanse kustwacht is er nog maar één van de drie masten zichtbaar. Het schip kwam vanochtend in de problemen door de orkaan Sandy. Door de hoge golven maakte het schip water. De kustwacht redde 14 bemanningsleden van de Bounty. Naar twee opvarenden van het zeilschip wordt nog gezocht.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 Die zo volkomen voor de Heer leefde in een gevaarlijke Rimboe met indianen die het op hun leven hadden voorzien. Dat toen zaten we terug in het vliegtuig in Bon, We gaan contact opnemen met Anne en we gaan werken voor Open Doors. Dus dat nou. was een keer dat hij toen dat wel wilde. Ja, ja hij zag het toen wel zitten. Ja, ja wat ja. mooi. Ja. Ja. En zij gaven hun leven daar ook helemaal voor. Ja. Nou ja, en zo is het begonnen. Onze eerste reis was uh, een korte reis naar.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 constant te vertellen wie Jezus is. Ik ben eigenlijk zelf nooit aan rouwen toegekomen. Mm. En toen begon ze zelf te huilen. En toen zei ze maar, Jezus, Jezus is mijn man. Jezus ja. vertrooft mij. Mm. En toen van een hele trieste vrouw op het podium veranderde ze in een stralende vrouw. En ze zegt, mijn kinderen hebben het geloof behouden. En daar ben ik God zo dankbaar voor.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 Het is fijn dat je deze oproep doet. Dankjewel. O kerk sta op, met wapenbrust die Stel je op als Christus leger, die stak is kroom. En zeg nu ik ga staan. In the clouds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 to